Kasper Meijer met het NOS-journaal. Minister Faber van Asiel heeft gezegd... dat de Oekraïnse president Zelensky niet democratisch gekozen is. Later heeft haar uitspraken teruggenomen... nadat ze erop was aangesproken door minister Brekelmans van Defensie. Faber deed haar uitspraken tegen een verslaggever van het RTL-programma Renze. Haar uitspraak komt op een gevoelig moment. Deze week maakte de Amerikaanse president Trump Zelensky... ten onrechte uit voor een ongekozen dictator... Premier Schoof benadrukte vanmiddag dat Nederland Zelensky wel degelijk als democratisch gekozen president ziet. Ruim 350.000 oud-studenten hebben vandaag een bedrag op hun rekening gekregen... omdat ze geen studiebeurs kregen tijdens hun opleiding. Deze zogeheten pechgeneratie studeerde tussen 2015 en 2023 toen het leenstelsel van kracht was. Toen de basisbeurs in 2023 weer werd ingevoerd... werd besloten dat de studenten die net buiten de boot waren gevallen... compensatie zouden krijgen. Ze kregen bijna 1800 euro per persoon. De rechtsradicale Franse politicus Jordan Bardella... heeft zijn toespraak op de belangrijke Amerikaanse conservatieve conferentie... CPEC afgezegd. Aanleiding is het gebaar dat Steve Bannon... de oud-adviseur van president Trump gisteren maakte... Het gebaar met de gestrekte rechterarm leidde tot ophef... omdat het gezien werd als Hitlergoed. Pennen zelf zegt dat hij naar het publiek zwaaide. Scholen in Zuid-Soedan gaan de komende twee weken dicht... vanwege een extreme hittegolf. Volgens de minister van Onderwijs vallen er in de hoofdstad Juba... gemiddeld twaalf leerlingen per dag flauw door de hitte. Scholen in het land hebben vaak metalen platen als dak... en geen elektriciteit voor airconditioning of ventilatoren... Naar verwachting zal de temperatuur oplopen tot 42 graden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 Morgen bewolkte vanuit het westen regen bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. I just suck So I'm getting tired I just wanna know if you're the one This. This. This. This. This. This. This.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 9. Straks What's meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.